De legende van Koning Arthur in een BBC-bewerking van Andrew Davis. Vertaling: Max Joekhardt, regie: Koos Mulder. Koning Arthur is Edmond Plassen, zijn halfzusje: Morgan Le Fay, Annie Orrich, de tovenaar: Merlijn, Klein. Hoort vanavond aflevering 2. Ik heb u de vorige keer verteld hoe koning Uther Pendragon de man van vrouw Igwene, doodde om haar te kunnen huwen. En hoe hij op zijn beurt gedood werd door haar dochter Morgen de Fee, die een leerling was van de tovenaar Mechlijn. En ook hoe zij zwoer haar halfbroertje Arthur te doden, die was voortgesproken uit de gedwongen gemeenschap door koning Uther haar moeder aangedaan. Ik heb je vader gedood. En eens, op een dag, kleine Arthur, op een dag zal ik jou doden. En ik heb u ook verteld hoe het kind Arthur in het verborgen opgroeide. En hoe hij erkend werd als koning. Omdat hij de enige was die bij Machten bleek een toverzwaard uit een steen te trekken. Toen hield hij zijn triomfantelijke intocht in Camelot maar zijn koningschap stuikt er ook op verzet, en dat vertel ik u vanavond. Ik sta hier voor alle verzamelde ridders om mijn eet van trouw aan koning Arthur af te leggen. Ik doe dat met een onbevangen gemoed. Heer, mijn gebieden en landschappen staan tot uw beschikking. Onze oorlogen behoren tot het verleden. Dan houd ik u graag aan uw woord. Beheer uw gebieden voor mij, lot van Orkney, zoals u ze eens tegen mij hebt verdedigd. Akkulom van Gallië. Wat zoudt u met mij willen doen, Arthur? Met u doen. Wel nu uw trouw vragen, onze oneenigheid vergeten en u aan mijn hof verwelkomen. Arthur, ik weiger voor u te knielen. U hebt mijn landen van me afgenomen en mijn broeders gedood. Mijn ridders zijn of op dood of gedwongen u te dienen. Hoe zou ik voor u kunnen knielen na wat u gedaan hebt? Het schijnt dat uw heetgebakerde hoofd weinig ruimte heeft voor het geheugen, Arcolon. Die landen en ridders behoorden Uther Pendregon toe. Gij hebt ze bij zijn dood gestolen. En u neemt zijn zoon terug. Wat hem rechtens toekomt. Ze waren van mij. Ze zijn nog van mij. Moet ik hier kruipen voor een tiran? Akolon, u hebt een eerlijk gevecht met mij gelegen. Een eerlijk gevecht. En een dapper gevecht. Ik betreur het diep dat uw broers zijn gestorven. Ik vraag u niet voor mij te kruipen. Ik bied u mijn vriendschap en bescherming aan en een voorname plaats aan mijn tafel. De tafel van een man die ten strijde trekt met toverformules en toversvaren. Ik heb vandaag grote koningen in het stof zien kruipen voor deze tovenaarsleerling, belaffend om restjes van zijn tafel. Ja, ga een zwaar door het lijf! Ja! ja. Vader zou dat al lang hebben gedaan, maar ik ben mijn vader niet. Dit is een heilige dag en ik zal die niet met het bloed van enig mens bezoedelen. Akkolom, ik heb van genade gesproken en ik ben van plan die te betrachten. U mag dit hof verlaten en niemand hier zal u een stro breed in de weg leggen. Ga in mijn landen wonen, of die van een ander. Ik hoop dat u van gedachten zult veranderen... en weer een vriendschap naar mij zult terugkeren. U zult welkom zijn, ook als u terugkeert als vijand... voorbereid op het gevecht. En Acolon verliet het hof van koning Arthur, maar bleef zinnen op wraak. En Arthur vroeg aan de tovenaar Merlijn. Heb ik juist gehandeld, Merlijn? Van wat jij over mijn vader hebt verteld... zou hij Akkolon ter plaatse hebben neergestoken... en zijn lichaam voor de honden hebben geworpen. Je vader was een koning voor de donkere tijden. Een nieuwe tijd vereist een nieuwe koning, Arthur. Je hebt een nobele en genade gedaan... jegens Akelon voorrecht, Arthur. En je hebt je eigen leven ermee in gevaar gebracht. Akkolon zal terugkomen. Dan moet ik klaar voor hem zijn... O, Marlijn, is dit het soort koning dat ik moet zijn... altijd klaar om te vechten? Soms kan het kwaad alleen met het zwaard worden uitgehooid. Is dat de enige manier om meningsverschillen op te lossen? Ik weet dat mijn ridders, al zijn trouwe vrienden... vechten en twisten om een voorname plaats aan mijn tafel. Zal het dan altijd zo moeten gaan? Ik heb gehoord dat grote koningen in vroegere tijden in een kring op de grond zaten. Een kring? Natuurlijk, dat is het. Wij nemen een ronde tafel. Dan zal niemand boven zijn buurman staan. O, oh, Merlijn, jij bent wijs en een goed leraar. Nu, Merlijn, onderwijs me opnieuw... Want ik ben van plan een vrouw te nemen. Een grote koning moet zware lasten op zijn schouders nemen... ter wille van het land. Ik beschouw dit als een vreugde, niet als een last. Men zo vermoeden dat u de vrouw van uw keuze al gezien hebt. Ik denk van wel. Hoewel ik nooit met haar gesproken heb. Maar toen ik haar zag, was het alsof... Zij is de dochter van koning... Leo de Grounds van Camelaarde Ken jij haar, hè, Merlijn? Zijn oudste dochter. ze heet Guinevere. Guinevere? Ik vind haar heel mooi. Heel mooi. Ja, helaas, dat is ze. Nu ik Guinevere heb gezien, kan ik aan geen andere vrouw denken. Dan moet je haar natuurlijk hebben. En alle vreugde en verdriet... Die zij met zich meebrengt. Wat voor verdriet. Wat voor verdriet, Merlijn. Ik heb je vader gedood. En eens, op een dag, kleine Arthur, op een dag zal ik jou doden. Arthur's halfzusje Morgen de Fee zint nog altijd op wraak. Wat haar leraar, de tovenaar Merlijn, niet weet. Morgen de Fee. Kleine Morgen. Ken je me nog? Ik denk vaak aan je, Merlijn. Mijn eerste leraar. Waar ben je geweest? Waar zou ik zijn? Heen en weer gaande in de wereld. Dan weer hierheen, dan weer daarheen. En. Hoe gaat het met u? Och, ik ben oud morgen. De wereld moe. Kleverige ogen. Stevige vruchten. Slecht geheugen. Onrustige slaap. Vreemd, weet je? Eens kon ik je gedachten op je gezicht lezen. Nou, niet. Je zou uh, welkom zijn in het hof. De koning praat vaak over de heilige zuster die hij nooit heeft gezien. Ik verbaas me over dat hij de tijd heeft. Zo druk met doden. Net als zijn vader. Nee, Morgan. De oorlogen zijn voorbij. Alle heersers van de eilanden hebben zich aan koning Arthur onderworpen. De tijd die ik heb beloofd is aangebroken. Heel Britannië... In vrede onder één ware koning. Mijn broer. Ik zou heel trots op hem moeten zijn. Zijn veldslagen winnend met zijn onoverwinnelijk zwaard. Werkelijk, mogen. Hij zal je misschien nodig hebben wanneer ik er niet meer ben. Vreemde schepselen zoals jij en ik. Wij hebben wegen om dingen te leren kennen die zelfs voor de grootste koningen ontoegankelijk zijn. Toen ik nog een kind was, had ik bepaalde dromen. Maar nu dien ik alleen God, zoals u wel weet. Lancelot! Guinevere van Camelaarde, koningin Guinevere. Heer, Lancelot, ik heb een opdracht voor je. Een opdracht die ik aan niemand anders toevertrouw. En zo stuurde koning Arthur zijn vriend, ridder Lancelot van het Meer, naar vrouw Guinevere, niet wetend dat hij het was op wie Merlijn speelde toen hij hem sprak over komend verdriet. Vrouwen, ik kom van koning Arthur. Wat zou koning Arthur met ons in de zin hebben, vader? Luister naar Sir Lancelot, meisje. Hij wil u als een koningin hebben, vrouwen, als u erin zou toestemmen. Wat zegt mijn vader? Hij geeft uw hand mee, Maar mijn meester wil uw eigen toestemming hebben. Ik doe wat mijn vader zegt. Maar ben ik niet te jong om te trouwen? God zegene je, mijn kind. Je moeder had al twee kinderen toen ze zo oud was als jij. Is hij een man als u? Hij is een man, vrouw, En een goede vriend van me, maar zo ver boven mij verheven als ik boven de medelaar aan de poort. Dan is hij misschien te verheven voor mij. Hij hield van u op het eerste gezicht. Wat vreemd. Helemaal niet vreemd. U bent erg mooi, vrouw. Kom, Guinevere, we wachten op je antwoord. Dan, vader, zal ik met deze goede ridder meegaan naar koning Arthur's hof, zoals hij beveelt. En als ik hem behaag, zal ik zijn vrouw worden. Toen koning Arthur hoorde dat Guinevere naar hem onderweg was, toen toonde hij zich zeer verheugd. En hij liet de dag van het huwelijk vaststellen en het werd met grote praal voltrokken in aanwezigheid van de 28 ridders die Merlijn voor de tafelronde had gevonden. En evenals het koninklijk paar werden ook zij door de aartsbisschop van Canterbury gezegend. En bij het banket namen ze voor het eerst hun 28 plaatsen in op zetels waarin met gouden letters hun namen waren gegrift. Maar één zetel bleef leeg, en die zetel was de gevaarlijke zetel, waarin op straffe des doods niemand mocht zitten dan de onvergelijkelijke over wie ik u later zal vertellen. Maar nu laat ik u eerst getuige zijn van het huwelijksfeest. Koningen, lords, hit us. Ik stel mijn bruid, mijn koningin aan u voor. Haar schoonheid en haar deugd zullen het voorbeeld zijn voor alle vrouwen van deze tijd en voor alle tijden die komen. Ik weet dat u haar allen even trouw zult dienen als u mij hebt gediend. Vrienden, eet en drink met mij, want op deze vreugdevolle dag moet een ieder vrolijk zijn. Onze koning schijnt zeer ingenomen met zijn jonge bruid. Bedoelt u dat hij dat niet zou moeten zijn? Ze heeft een mooi gezichtje, neef. Hoe vreemd moet dat er toe schijnen? Een maand geleden nog, een uit duizend prinsessen, haar vaders kleine meisje. Vandaag knielen grote koningen voor haar. Wat een last voor haar, Lancelot. Om het toonbeeld van schoonheid en deugd voor alle vrouwen te moeten zijn. Voor mij is ze dat toonbeeld. En Lancelot van het meer ging naar koningin Guinevere, en hij wist niet wat hem dreef toen hij zei: Vrouwen, ik kom mezelf aanbieden als uw kampioen, als u mij wilt hebben. Mijn kampioen, Lancelot? Ik heb nog nooit een kampioen gehad. Vertel me, wat doet een kampioen? Alles wat u wenst, vrouwen. Ik wijd mijn leven in dienstbaarheid aan u en aan geen ander. Wat u ook van me vraagt, zal ik doen, hoe moeilijk of gevaarlijk ook. Ik zal er naar streven u waardig te zijn... en u door mijn daden roem en glorie te bezorgen. Ik mag alles van u vragen... Alles trouwen. Sta dan op, Sir Lancelot. Want ik wil u graag altijd bij mij en aan mijn zijde hebben. Goed gesproken, Guinevere. Dit bevalt mij. Dit bevalt mij, zei koning Arthur. En hij wist niet wat hij zei. Maar toen op een dag ging de koning op jacht. En hij verdwaalde. En waarheen hij toen werd geleid, dat vertel ik u nu. de honden horen ik denk dat we verdwaald zijn heer we zijn te ver gereden laten we afstijgen waar zijn we hier ik heb het nog nooit eerder gezien wie ben jij kerel wat wil je van mijn koning ik denk dat hij wil dat wij hem volgen ga voor wij zullen volgen u binnenkomen, heer. En wat rusten. Dank u, heilige vrouw. Onze bediende zal ervoor zorgen dat uw paarden worden gelaafd. Ken je mij, Arthur? Ik ben Morgen. Mijn zuster? Bent u mijn zuster? Je was nog maar een zuigeling. En ik een klein meisje toen we elkaar voor het laatst zagen. Maar ja, Arthur. Ik was dat kleine meisje. Ik ben je zuster. Dan verheugt het me oprecht je weer te zien. Het verheugt mij ook. Kom, gesp jullie zwaarden af. En kom bij me zitten. Eet wat en drink wat wijn. We hebben hier een eenvoudig huishouden, maar alles dat ik heb... ...staat tot je beschikking, lieve broeder. Kom, laat ons over het verleden, vader. Toen we kinderen waren... Want wij zijn beroofd van de kameraadschap die er tussen ons had moeten zijn. Wil je de wijn proeven die mijn zusters hier maken? Het is een voortreffelijke wijn. Hij schijnt al een moeheid van me weg te nemen. Drink dan naar harte lust. Want hij is gemaakt voor jullie komst. Maar het was een toverwijn. wijn... En toen Arthur ontwaakte... Heer. Arthur. Arthur. Bors. Nou zijn we hier? Hoe zijn we hier gekomen? Ik weet het niet, heer. Maar ik schijn deze kring van stenen eerder te hebben gezien. Wij waren op jacht. Wij waren aan het jagen... We kwamen bij een open plek in het bos. Ik kan me niets herinneren van wat er daarna is gebeurd, Bors. Nee, ik even min, heer. Ik ook niet. Bors! Excalibur! Het zwaard is weg! En toen kwam Aquilon, de opstandige ridder, bij Morgen de vee. En zij zei, Akkolon, u bent hier welkom. Welkom? Ik ben nergens welkom in het land. En niemand is mijn vriend. U zult in mij een vriendin vinden, koning Akkolon. Kom naderbij. Kent u dit zwaard? Inderdaad, vrouw. Het is het zwaard dat mijn broers heeft gedood. Het is Arthur's zwaard Excalibur. Zeg me, maar, Akkolon. Als u dit zwaard een dag en een nacht lang in uw bezit kon hebben, wat zou u er dan mee doen? Arthur, doden. <middels> Heer, Ackolon van Gallië is aan het hof teruggekeerd. Laat hem nader treden. Heer, Ackolon van Gallië. U bent welkom hier, Akolon. Komt geen vrede? Er kan nooit vrede zijn tussen mij en de man die mijn broers heeft gedood. Ik kom het recht op eisen van een tweegevecht tot de dood erop volgt. Arthur, vecht niet met deze man. Zonder Excalibur is uw leven in gevaar. Laat de koning zijn kampioen aanwijzen. Heer, ik smeek u voor u te mogen vechten. Als kampioen voor de koningin... ...eis ik deze strijd op voor de eer van mijn vrouw. Nee! Ik wil niemand anders dan de koning zelf. Mijn meningsverschil gaat tussen hem en mij alleen. Laat hij zich verdedigen... ...of de geschiedenis ingaan als een lafaard. Akkolon zal krijgen waar hij om vraagt: een snelle dood. U moet deze wereld wel moe zijn, Akkolon, om haar zo spoedig te willen verlaten. We zullen zien wie het eerst moe wordt. Moe. Koning Arthur en ridder Akkelon stelden zich aan weerszijden van het veld op en lieten hun paarden zo snel rennen dat ze elkaar midden op hun schilden raakten met de landspunt, zodat man en paard ter aarde vielen. En toen sprongen ze beiden overeind en trokken hun zwaarden. Nu, koning, zei Akkelon tot Arthur, hoed u voor mij. Maar Arthur gaf geen antwoord en gaf hem zo'n harde slag op zijn helm, dat het hem dwong te bukken, zodat hij bijna ter aarde viel. En toen trok heer Akulon zijn gewijnig terug, en toen kwam heer weer aan met Excalibur hooggeheven, en hij diende koning Arthur zo'n klap toe, dat deze bijna ter aarde viel. En toen begon heer Akulon verraderlijke taal te spreken, en hij zei, Koning, u bent verslagen en bovendien hebt u zoveel bloed verloren en het staat mij zeer tegen u te doden. Geef u daarom aan mij over als een lafaard. Maar koning Arthur sprong razendsnel op de snoevende Accolon af en ontnam hem het zwaard Excalibur en bracht hem zoveel wonden toe dat hij niet in leven kon blijven. Na vier dagen stierf de opstandige ridder Akkolon. Maar koning Arthur, hoewel zwaar gewond, herstelde van zijn wonden. En de tovenaar Merlijn verscheen in zijn slaapvertrek en zei tegen de koning, Je zult genezen van deze wonden, Arthur. Je bent jong. Je krachten zullen terugkeren. De mijne niet. Wat bedoel je? Ik ben oud, Arthur. Mijn geestkracht neemt af. Ik ben verder van geen nut meer voor je. Geen nut meer voor me? Zonder jou ben ik verloren. Heb medelijden, Arthur. Ik ben 300 jaar oud, weet je. Denk eens aan het vlees dat een man moet kauwen en doorslikken in 300 jaar. Denk aan alle grappen, banketten, de verhalen, de gezichten, al maar door. Hm? <laughs> Ach, je moet er niet aan denken. Het leven is een gevangenis voor diegenen van ons die niet kunnen sterven. Laat me na mijn lange slaap in Avalon gaan. Zul je terugkomen? Niet in jouw tijd, Arthur. Maar hoe zal ik zonder jou weten wat goed is? Jij bent de koning. En wat de koning doet is goed. Je moet leren in de harten van de mensen te kijken. Arthur... Luister nu naar me, roetje voor je zuster. Hoor mij, Arthur, goedje voor morgen, Le En Merlijn stierf.